Melford Moorden. Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Rodney Wingfield in een vertaling van Loes Moraal. Vandaag het tweede deel. We gingen terug naar het huisje van Emily Dickinson, om ongeveer half acht op een ijzig koude zaterdagochtend. De oude dame, die we in het ziekenhuis hadden achtergelaten, had het toch niet gehaald. U heeft de sleutel nog? Uh, uh, ja. ja. Hé, hey. wat is er met dat slot aan de hand? Wacht, zal ik even. Ja. Ja. Politiek! Hou hem omhoog! Heren? Meneer Farnham? Inspecteur Carter. Rechercheur NATO. Lieve hemel, Dan ben ik even blij dat jullie het zijn. Doe of u thuis bent, ga zitten. Heeft u een vergunning voor de revolver? Huh? O, neemt u me niet kwalijk. Ik steek hem onmiddellijk in mijn zak. Ik hoorde iemand rondsluipen en ik vrees het ergste. Misschien wilt u even uitleggen wat u hier doet. Hmm. Ik kwam mevrouw Dickinson opzoeken. Klopte. Geen antwoord. De voordeur was open, dus nam ik aan dat de oude dame er geen bezwaar tegen zou hebben als ik binnen op haar zou wachten. De voordeur was open? Dat is vreemd. Ik had hem zelf op slot gedaan. Ja. Dat is inderdaad vreemd. Maar deuren schijnen nooit gesloten te zijn als ik in de buurt ben. Ik denk dat ik een gave heb. De een buigt vorken zonder ze aan te raken. Ik open deuren. U zei dat u hem op slot had gedaan? Ja. Dan bent u hier dus kort geleden geweest. Klopt. Waarom zouden we eigenlijk nog langer om elkaar heen blijven draaien? Laten we open kaart spelen. Prima idee. Begint u maar. Graag. Het is hier ijskoud, zeg. Denkt u dat juffrouw Dickinson het erg zou vinden als we de haard zouden aansteken? Ik weet zeker dat ze daar geen enkel bezwaar tegen zou hebben. Ach, rechercheur, misschien wilt u zo vriendelijk zijn. Natuurlijk. Nou. Wel, inspecteur. Ik ben hier omdat we met een klein mysterie opgeschreven zitten. De? Maar natuurlijk. Ah. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Onze Russische bezoeker heeft gisteravond één telefoongesprek gevoerd. Uh, u bedoelt de vent die het computercentrum binnengedrongen is? Hou je aandacht bij het vuurnattel. Het lijkt nog nergens op. Ja, onze nachtelijke bezoeker. Ik heb de uitdraai van de telefoongesprekken bekeken. Om twaalf minuten voor middernacht heeft iemand vanuit het computercentrum... nummer 24 in Milford gebeld. Dus als hij informatie te pakken gekregen heeft, kan hij die doorgegeven houden. Ja, ja, ja. Melfort nummer 24. Het nummer van Emily Dickinson. Ja, ik heb de gegevens van deze dame uit de computer laten rollen. Een ah. zeer respectabele oude dame. Haar hele 72-jarige leven lang het land niet uit geweest. En niets, maar dan ook helemaal niets... wat ons enig idee zou kunnen geven... waarom een Russisch agent haar op dat onmogelijke uur zou kunnen bellen. Hier heeft u dus ons mysterie. Inspecteur, ik heb zelf het nummer gedraaid. Een zeer verdacht klinkend manspersoon, inspecteur, nam op, dus verontschuldigde ik me en ging meteen op weg hierheen. Ik heb het telefoongesprek aangenomen. Oeh. Nou ja, het was een slechte lijn. Goed gedaan, rechercheur. Dat is nou wat ik vuur noem. Dank u. Misschien wilt u nu uw verhaal vertellen, inspecteur. Dank u wel. De melkboer vond een briefje op haar voordeur en waarschuwde ons. Ze had een overdose slaaptabletten ingenomen. We hebben haar zo vlug mogelijk naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niets meer voor haar doen. U denkt echt dat het zelfmoord is? Ja. De aard lag klaar om aangestoken te worden. De ontbijtpoel stond keurig op tafel. Als ik van plan was om zelfmoord te plegen, denk ik niet dat ik een bordje en een kopje neer zou zetten voor een ontbijt, dat ik toch niet van plan was te gebruiken. Nee, alles wijst erop dat het een vrouw was met uh, zeer vaste gewoontes. Ja. Het naar bed gaan verliep iedere avond volgens een vast ritueel. Opruimen en alles klaarzetten voor de volgende ochtend. Ook al wist ze dat ze het nooit meer zou zien... moest ze toch alles netjes en schoon achterlaten. Ja, ja. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Mm -hmm. Maar het blijft een feit dat een Russisch agent haar midden in de nacht heeft opgebeld. Misschien het verkeerde nummer gedraaid. Het gesprek duurde drie minuten. Een beetje lang om erachter te komen dat je het verkeerde nummer hebt gedraaid. Ik neem aan dat u er praktisch zeker van bent dat het zelf is. Dat is de tweede keer dat u me dat vraagt. Ja, ze heeft zelfs een briefje achtergelaten. Mag ik dat zien? Zeker, let Alsjeblieft. Dank je. Alsjeblieft. Dank u een prachtig handschrift aan de politie ik verkies een vlug einde boven een lange, pijnlijke winter ik heb slaaptablet genomen getekend Emily Dickinson Ja, inderdaad een briefje zou ik zeggen ik vraag me alleen af wat ze bedoelt met een lange, pijnlijke winter de dokter in het ziekenhuis heeft me gezegd dat ze aan jicht leed ah ja, dat kan zeer pijnlijk zijn Speciaal in de wintermaanden. Nou, als u beiden nog iets dringends te doen mocht hebben, hier ga gaat uw gang. Let niet op mij. Heel gauw vonden we waar we naar zochten. Een enveloppe met Emily Dickinson's testament en het adres van haar zuster in Canada. We maakten aanstand om te vertrekken, maar Farnum voelde daar nog niets voor. Is toch zonde om zo'n mooi vuurtje voor niets te laten branden, inspecteur? Ik ga even lekker in de vlammen zitten, stijgen. even rustig nadenken. Ja, maar meneer Vark. Maat u zich niet ongerust. Ik sluit alles keurig af. Politie, maak voor het regisje Ja, moment. Even Inspecteur, met u te spreken. Voor huh? wie? Uw ex-vrouw. Ze is toch niet hier? Dier? Nee, aan de telefoon. Oh. Nou, ja. ik neem hem al even. Enige kans op een kop thee? Ja, Hij komt eraan. Oké. Okay. Uw gesprek zit op lijn twee. Ja, dank je. Hallo. Hallo, kom. Ja, natuurlijk vind ik het leuk dat je belt. Wat doe je dit weekend? Wat? Helemaal alleen? Wat is er dan met Harry aan de hand? Oh, spijt me voor je. Wat? Ja, dat is erg aardig van je, kom maar. Nee, dankje. Ik heb de hele nacht dienst gehad en ik ben dood op. Ja, ja. Zelfde oude excuus. Ja, dag, kom. Ja, binnen. En um, alweer een goedemorgen, heren. Meneer Farnum. Meneer Farnum. En ik breng iets lekkers mee. Neem me niet kwalijk dat ik ga zitten, maar ik ben de hele morgen al in touw geweest. Hè. Zo, dat is beter. Hier, maak maar open. Zo zijn zo broodjes. Neem maar een, Nuttel. Dank u wel. Mm. Heerlijk. Een smakelijk hapje, hè? Eén ding ontbreekt nog om dit feest compleet te maken, en dat is een kop groeiend hete thee. Ik word op uw wenken bediend, meneer Farnum. Mm. Uh, meneer Farnum, is dit een zakelijk bezoek of kan u ons gewoon verrassen? Alsjeblieft. Mm. Allebei. Het is natuurlijk altijd leuk om mensen te verrassen. Maar ik heb een beetje voor detective gespeeld en. Ik denk dat u onder de indruk zult zijn, inspecteur. Oh ja? Neem rustig nog een zo broodje. Ja, ja, ja. ze zijn heerlijk. Heeft uw vrouw ze gebakken? Lieve hemel, nee, nee. Oh, nee, nee, nee. nee mijn vrouw is een hele slechte kokken. <laughs> nee. Ze zijn van juffrouw Dickinson. Van de dode oude dame? Ik vond ze in de provisiekast. Bleek me zonde om ze te laten bederven. Goede kok sterven en slecht te blijven leven, was mij eraan herinnerd dat ik mijn vrouw nog moet bellen om te zeggen dat ik niet thuis eet van Ik denk dat ons lieve oude duimetje vermoord is, inspecteur. Zo? Ja, er zijn me een paar dingen opgevallen toen ik in dat huisje rondkeek. Punt 1. Het reiswekkertje stond naast het bed van het oude dametje. Juist. Maar het stond stil. Het is stil blijven staan om vijf over één. Is ons ook opgevallen. Maar het is niet kapot. Het liep niet meer omdat het niet opgewonden was hier. Ziet u wel. Het tikt er nu weer vrolijk op los. Toen zal allemaal eens opgewonden worden? Nee nee, nee, nee, nee. U begrijpt het niet, inspecteur. Vindt u het niet vreemd dat dat oude mensje met haar... Keurig geordende geest en haar vaste gewoontetje zal vergeten haar wekkertje op te winden. Iets wat ze beslist iedere avond van haar keurig geordende leventje gedaan moet hebben. Ja, waarom zou ze de wekker opgebonden hebben? Was toch zinloos? Ze wist dat ze de volgende morgen dood zou zijn. Ze wist ook dat ze nooit meer zou ontbijten. Dat ze de haard nooit meer zou aansteken. Een gewoontevrouw, u zei het zelf, inspecteur, zou die wekker opgebonden hebben. Ze heeft een overdose slaaptablet ingenomen. Zeer waarschijnlijk dat ze bewusteloos is geraakt... voor ze de kans had die wekker op te winden. Ah, ja. Ja. Hm. Ja, ja, ja. Huh? ja. Ja, inderdaad, dat zou de reden kunnen zijn. Ja. Mijn zelfvertrouwen de nek omgedraaid. <laughs> hm. Ik durf u nauwelijks nog te vertellen wat ik nog meer gevonden heb. Ach, je er zich vooral niet. Moet ik eerst even iets anders vertellen. Nog niet zo lang geleden moest ik regelmatig naar het ziekenhuis... om een injectie te halen... Soms ging de naald daarin en er weer uit, zonder dat ik ook maar iets merkte. Maar soms prikte de zuster verkeerd en kwam er een heel klein druppeltje bloed. Dat haalde ze dan weg met een tissue en gooide dat in de prullenbak. Dus was mijn nieuwsgierigheid gewekt toen ik dit op de vloer van de slaapkamer van de oude dame zag liggen. Een tissue? Vrouw is open. Ja, zit u een heel klein bloedvlekje. De oude dame leek me niet het type om tissues te gebruiken. Ik heb overal gezocht. Wel eerslinnen met kantjes in overvloed, maar geen tissues. En dit is vers bloed, inspecteur. Wilt u zeggen dat iemand haar een spuitje heeft gegeven? Iemand heeft haar een verdovend middel toegediend en kon haar toen vol slaaptabletten pompen. Moord, inspecteur. En het zelfmoordbriefje dan? Als de Russen Hitlers dagboeken kunnen vervalsen, kun je rustig aannemen dat het maken van een duidelijk briefje voor hen een flauwtje van een cent is. Hm. En al die moeite zou ze doen voor een arm, oud vrouwtje? Waarom? Soms ze de Russische plannen voor de wereldheerschappij in de weg of zo? Ik weet niet waarom het gebeurd is, ik weet alleen dat het gebeurd is. Nee. Het zou fijn zijn als het rapport van de lekschouwer zo spoedig mogelijk op tafel zou liggen. Ik zal ervoor zorgen. En met zo spoedig mogelijk bedoel ik binnen het uur, meneer Farnham. Ik neem aan dat u weet dat het zaterdagmorgen is, uh, weekend. De patholoog is een, meneer Waterhouse, nee? inderdaad. Ik heb de vrijheid genomen om ook zijn gegevens uit de computer te halen. Hij heeft in het begin van zijn carrière een lelijke fout gemaakt. Hij denkt dat dat al lang vergeten is, maar onze computers vergeten niks. <lacht> Bovendien heeft hij zijn zinnen gezet op een hoge baan bij een van de grote universiteiten. Ik denk wel dat ik hem op de een of andere manier kan overhalen mee te werken. <lacht> ik hou contact met u, heren. Een ja, goedendag. Dag. U heeft hem niet gezegd dat de vrouw op de foto Emily Dickinson was? <lacht> hij probeert de detectieven te spelen. Laat hij daar zelf maar achter komen. <laughs> Op dat moment nam ik Varner nog niet serieus. Ik kon nog om lachen. Ik realiseerde me niet hoe gevaarlijk hij kon zijn. Ik realiseerde me ook niet dat er nog meer doden zouden vallen. Om twaalf uur zou onze dienst erop zitten. Een paar minuten voor twaalf kwam de charmante Debbie Garwood terug. Haar Billy was nog steeds niet thuisgekomen. We noteerden hem als vermist... En ik beloofde haar dat we naar hem zouden uitkijken. Ze was dodelijk ongerust. Oh, mijn god. Als zoiets moois van mij was. ik zou er nooit de hele nacht alleen laten. Neem me onmiddellijk aan, vrouwengek. <laughs> Tjonge, Tjong, jonge, jonge, wat stinkt het hier? lekker, inspecteur. Nou, is bedachte, chef. Over drie minuten haal ik mijn blonde verpleegster op. En tot die tijd moeten we deze lucht zien te verdragen. Nou, ja, u zou me ook eerder weg kunnen laten gaan. Nee, jij blijft hier tot je wordt afgelost. En alweer een goedemorgen, heren. Wie was dat verrukkelijke wezentje dat ik net tegenkwam? De echtgenote van onze plaatselijke crimineel. Hij wordt vermist. Boft zij even? Nee, dat is de aftershave van regisseur Nuttel, meneer Farnham. heeft een afspraakje. We ja, om twaalf uur een uh, droom van de Oh jee. Wat is er? Misschien kunnen we even naar uw kamer gaan, inspecteur. Uh, mij heeft u oh. toch alstublieft niet nodig? Hè? Eventjes, maar niet lang. Zo, gaat u wel. Dank u. Ja, sluit jij de deur even, Nattel. Ik, eh, ja. ik kom net uit het martuarium. En? Spel de prikje in de linkerbovenarm. Als we er niet naar gezocht hadden, was het waarschijnlijk nooit gevonden. Er wordt meteen een bloedanalyse gemaakt. Ah. En u heeft informatie achtergehouden, inspecteur. Meent u dat? Ja. En in uw eigen belang raad ik u aan dat niet meer te doen. Waarom heeft u mij niet gezegd dat de vrouw op de foto Emily Dickinson was? Nou, ik, ik dacht dat dat niet belangrijk was. Uh, ja. Spijt me. Vanaf nu vertelt u mij alles. En ik maak van wel uit of het belangrijk is of niet. <kijkt> de posities zijn nu duidelijk, neem ik aan. En dat moet ook, want de komende dagen zullen we nauw gaan samenwerken. Hoe bedoelt u? U bent beide aan mij toegewezen om aan deze zaak te gaan werken. Ja. Speciale opdracht op nader orde. Ja, nee, maar uh, wanneer begint deze opdracht? Nu, rechercheur. Dat heb ik. Zo. En nu wil ik jullie verbrande wijkgebouwen eens zien. Ik weet zeker dat onze dode rust niet voor niets naar petroleum rookt. Wat een ruïne. Yeah. Daar is de achterdeur die hij heeft geforceerd. En de jerrycans die lagen ongeveer hier. En de verbrande foto daaronder. Hmm. Kunnen we zonder levensgevaar naar binnen? Nou, ik weet het niet, meneer Farnum. Die balken zien er een beetje gammel uit. Laten we dat risico maar nemen. Zoals u wilt. Hmm. En waar worden we geacht naar te zoeken? Een idee... Tjongeman, jongen. Uh, dit was zeker de grote zaal? Ja. Uh, dat is het toneel. En daarachter is een keukentje. Waar is de brand begonnen? Nou, Volgens de brand weer in uh, die kleine kamer. Daar bewaren ze archieven en zo. En... Laten we daar dan maar eens even gaan kijken. Was deze deur op slot, dat u weet? Uh, ik dacht het wel, ja. Onze brandstichter moet de jerrycans met petroleum dus door de grote zaal dragen... en deze deur forceren voor hij de boel in de fik kon steken. Op het toneel of in de keuken zou het veel gemakkelijker zijn geweest. Waarom uitgerekend hier? Misschien heeft hij iets speciaals willen vernietigen. Iets in deze kamer? Hm. Uitstekende gedachte rechercheur. Denk je dat je bij die archiefkast daar kunt komen? Ja, dat zal wel gaan. Zo mooi. Ja. Die, uh, die kast is helemaal verbogen. De laden zit de muur vast. Het slot is geforceerd. De boel is opengebroken. Uh -huh. Het wordt steeds mysterieuzer. Kijk eens of je ze open kunt krijgen. Au, oh, verdomme. Ja, daar komt de eerste lade. Leeg. Er zit niks in. Uh. Probeer de andere ook eens. Leeg. Deze. Ook leeg. Nee, ze zijn allemaal leeg. Hij heeft de archiefkast opengebroken, de inhoud eruit gehaald, petroleum erover gegoten en de hele boel in de brand gestoken. Ja, maar wat heeft een Russisch agent nou te zoeken in een oude archiefkast van een kerkelijk bijgebouw? Dat is een goede vraag, inspecteur. Ja. Misschien kan de dominee ons helpen. Kan ik hem meteen even een foto van onze Rus laten zien? Ja, dan uh, moeten we deze kant uit. Dit is hem? Dit is de man die ik weg zag rennen toen het gebouw in brand stond? Weet u dat zeker? Geen twijfel, mogelijk. Dit is hem. Dank u, dominee. De meeste schade is aangericht in de archiefruimte. Heeft u enig idee wat daar bewaard werd? Uh. Papieren van de vrouwenclub, het archief van ons Natuurfonds... en van de zondagsschool. Tenminste, ja, dat is me verteld. Ik heb nog geen tijd gehad om me daarmee bezig te houden. Alles is nog zo nieuw voor me. Moeten we maar eens met de oude dominee gaan praten. Weet u waar hij woont? Maar die is dood, wist u dat niet? Daarom moest ik zo vlug hierheen verhuizen. Waaraan is hij gestorven? Een verkeersongeluk. Hij was op de fiets op weg naar iemand van de gemeente... en werd geschept door een auto... Maandag wordt hij begraven. Oh, dat spijt me. Hoe oud was hij? Over de zeventig. Maar nog zeer actief. Heeft u die andere foto bij u, inspecteur? Oh, ja. Ik had gedacht dat de dominee er even naar keek. Ja, moment. Christian jas, yes, yes, yes. Komt een van beiden u misschien bekend voor? Uh, ik geloof dat de dame op de dag dat we hier aankwamen... Even binnenliep. Uh, ja, lid van een of andere kerkelijke organisatie. Ik dacht, ik kom, kom, kom, kom, hoe heet ze nou ook weer? Emily Dickinson? Ja, inderdaad, ja. En, en de man, ja. Ja, die was hier om een paar dingen in verband met de begrafenis te regelen. Hij vertegenwoordigt de padvinderij of het Natuurfonds. Misschien wel allebei. Ik, ik weet het niet meer. Weet u hoe hij heet? Uh, ik heb het ergens opgeschreven. Ja... Thomas Crisp Elgin Court 141 Elgin Court was een torenflat met 14 verdiepingen Nummer 141 Was op de bovenste verdieping En op de liftdeur hing een bordje Buiten dienst Farnum was nog niet verder dan de negende gekomen Toen wij heigend de veertiende bereikten Eindelijk nou, oh, we zijn er. Wat een klim. Zeg het wel. Uh, oh, hier is het. Nummer 141. Eindelijk, daar zijn jullie. Nou, dat werd tijd ook. Ik dacht, ik dacht dat daar nooit iemand zou komen. Hè? Eh? Ik heb een overstroming, van heb ik jou daar? En het heeft geen zin om op meneer Crisp zijn deur te kloppen. Als hij thuis was, had ik jullie niet hoeven te bellen. Ja, zo stom ben ik nu ook weer niet. Is meneer Crisp het weekend weg? Ja, hoe moet ik dat weten? Ik ken de man nauwelijks. Hij moet zijn kranen wel laten openstaan. Ja, een ogenblikje, meneer... Uh... Thomas. Thomas, Harry Thomas. Ja. Ik woon op 131. De flat hier palonder. Juist, ja. En het water uit deze flat komt bij u door het plafond naar beneden. Hoe vaak moet ik dat dan nog vertellen? Ik heb de waterleiding gebeld. Op jullie antwoordapparaat staat het hele verhaal. Ja, nee, maar wij zijn niet van de waterleiding. Wij zijn van de politie. Politie? Wat heeft hij gedaan? Ah, <laughs> Ik heb altijd al gedacht, die crisp is veel te aardig. Aardige mensen zijn niet te vertrouwen en kerk helemaal niet. Ho, oh, ho, kom, kom, meneer Thomas. heeft helemaal niks gedaan. Oh. We komen alleen maar een paar routinevragen stellen. Maar kunt u de deur nog even openbreken en de kraan dichtdraaien? Spijt me, we hebben geen bevoegdheid, meneer Thomas. Meneer Thomas? Ik, eh, ik ben van de waterleiding. Vaarnoem is de naam. U bent van de waterleiding. En u moet van de politie wezen. Het kan zeggen dat u hier zou zijn om te helpen. Nou het verder maar aan onze oefen, meneer Thomas. We gaan zo naar binnen en draaien de kraan dicht. Ik ga met u mee. Nee, nee, nee, nee, nee, u gaat naar beneden. En als de lekkage u ophoudt, dan geef u een seintje. Ja, we rekenen op u. Goed, dat zal ik doen. Dank u zeer. U zei uh, waterleiding? Ik wil daar binnen eens even een kijkje nemen. Ah. Als een Russische agent een foto van iemand heeft verloren... is de waterleiding hevig in zo'n persoon geïnteresseerd. En hoe wilt u binnenkomen? De deur zit op slot. Eens even kijken. Soms lijkt het alleen maar... of hij op slot zit. Nee. <lacht> Lieve hemel, hij ging gewoon open toen ik er keek. Kom, daar binnen. Oh, pik het op voor alle gordijnen zijn dicht. net al doet lichterzaam. Oh. Kun je het vinden? Ja, heb eens. Mooi. Er ja, gebeurt niks. Lampen een stuk. Heb je geen zaklamp? Ja, in de auto. 14 verdiepingen lager. Lift buiten dienst. Nou, in dat geval doen we de gordijnen maar open. Zo. Nu kunnen we tenminste zien wat we zeggen. Het water komt onder die deur vandaan. Deze lamp doet het ook al niet. Oh, mijn god! Hij ligt hier, in de badkamer. Thomas Crisp lag op de bodem van zijn bad onder 35 centimeter water. Een klein elektrisch kacheltje lag met de voorkant naar beneden op zijn verschroeide borst. De stekken nog in stopcontact. Met eentonige regelmaat werd de vloer overspoeld door een langzaam lopende kraan. Natel draaide de kraan dicht. Elektrische kacheltjes in in kaos. De mensen vragen om moeilijkheden. Je denkt toch zeker niet dat dit een ongelukje was, hè Nattel? Dat ziet het wel naar uit, meneer Farnum. De dood van de oude dame leek ook heel veel op zelfmoord. U wil me toch niet vertellen dat dit hier iets te maken heeft met de oude dame? Samen op één foto... Allebei dood op dezelfde dag. Nee, er moet een dokter komen. Ik zal de politiearts even bellen. Ja. Nee, geen politiearts. Hoe minder mensen hierbij betrokken zijn, hoe beter. Laat de patholoog van het ziekenhuis bij je heen komen. Zeg hem dat ik wens dat hij komt en dat het dringend is. Dit is de tweede keer dat u me mijn huis uitsleept. Ik had een vrij weekend. Mevrouw is jarig en ik ben drijfnot. Ach, mijn felicitaties. En een handdoek voor de dokter graag. Ja, komt er wel, meneer. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Hoe en wanneer is hij gestorven, dokter? Moeilijk om het tijdstip van overlijden exact vast te stellen. Het lichaam lag in warm water. Als ik een gok moet doen, zeg ik, hij is ongeveer 12, 14 uur dood. Misschien iets langer. Hij overleed 25 minuten na middernacht, dus 5 voor half 1. Zo. Ja. U bent medisch expert op het gebied van vaststellen van tijden van overlijden, inspecteur? Nee, maar toen het kacheltje in het water viel, sloeg het de stoppen door. De elektrische klok is in slaapkamer, is stil blijven staan op vijf voor half één. Ah. Uh, ik kan dat pas ontkennen of bevestigen nadat ik de autopsie verrichten. Doodsoorzaak? Elektrocussie. Elektrische kacheltjes en badwater is een van de dodelijkste combinaties die ik ken. Een ongelukje? Pjoh, wat zou het anders moeten zijn? Moord, die eruit ziet als een ongeluk. Nou, als dat zo is, hebben ze het verrekte handen gedaan. De mensen die het volgens mij gedaan hebben, zijn experts op dit gebied. Enig spoor van een injectienaad? Intraveneuze injectie? Alweer? Ja. Dat zal moeilijk worden. Het lichaam is doorweekt. Moeilijk, maar niet onmogelijk. Ik zou graag bij de autopsie aanwezig zijn, dokter. Schikt het u om drie uur. Vanmiddag? Uh -huh. U verwacht van mij dat ik een tweede autopsie verricht op de verjaardag van mijn vrouw? Maar rust geen denken aan. Bent u niet meer geïnteresseerd in die baan... op de researchafdeling van de universiteit? Goed. U mag er in staat zijn mij te chanteren, meneer Varnum. Maar ik ben ervan overtuigd dat het u niet zal lukken... de mannen van de ambulance dienst zo gek te krijgen... dat ze een lijk veertien verdiepingen naar beneden dragen... alleen voor een autopsie. Geen probleem, heren. Twee vrijwilligers gevraagd. Wij waren niet de enige die op deze had moesten werken... De Zweden vuurden een paar dieptebommen af op een Russische onderzeeër die zich in een van hun fjorden zou ophouden. Sneeuwploegen werden opgeroepen, want er werd hevige sneeuwval voorspeld. En rust was er voor ons voorlopig ook nog niet bij. U hebt geluisterd naar het tweede deel van de Melfortmoorden...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 Hero Müller.